Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil dat er snel nieuwe opvangplekken komen voor asielzoekers die zich misdragen. De rechter oordeelde gisteren dat de huidige opvang daar niet geschikt voor is. De Kamer en staatssecretaris Van der Burg willen niet dat de overlastveroorzakers terug naar Ter Apel gaan. Als ook het hoge beroep zegt dat het op deze manier niet mag, dan kijken we eens dus hoe het een andere manier mag. Die kans als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan... Turkije is nog steeds in shock van een recordaantal vrouwenmoorden. Ook wel femicide genoemd. Vorige week werden op één dag acht vrouwen vermoord... door hun partner of ex-partner, vertelt correspondent Mitra Nazar. Deze dagstatistiek sprong er natuurlijk extreem bovenuit. In Turkije zie je dat dit echt een, een strijd is of een clash is... tussen aan de ene kant een progressief Turkije... waar men vindt dat vrouwen meer gelijkwaardig moeten, moeten zijn aan mannen... en anderzijds een conservatiever Turkije... Waar veel meer het idee, idee heerst dat de man de basis in huis. De afgelopen dagen gingen veel vrouwen de straat op. Ook om aandacht te vragen voor het probleem in aanloop naar internationale vrouwendag morgen. Het songfestivallied van Israël is goedgekeurd na een hoop gedoe. Het nummer dreigde uitgesloten te worden omdat de tekst te politiek was. De titel was October Rain en dat zou weer te duidelijk verwijzen naar het begin van de invallen van Israël in Gaza. De nieuwe goedgekeurde versie wordt pas zondag gepresenteerd, maar de zangeres weten we al wel, dat Eden Golan. You keep on coming back to get dat is haar single Dopamine. Weer even terug naar haar songfestivalnummer. De melodie van October Rain blijft wel hetzelfde... maar de titel van het Israëlische liedje is aangepast naar Hurricane. Het weer dan nog. Het is droog en steeds frisser. Vannacht kan het in het midden en oosten zelfs gaan vriezen. Morgen weer een zonnige dag. Wel met flinke wind. En dan wordt het 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. En zo begonnen we dan deze uitzending van Alternative FM op deze donderdag 7 maart. Jazeker, we zijn er weer eens even op een donderdag tussendoor. Dat heeft alles weer te maken met die Rob Akdao-woord die de boel in elkaar loopt te schoppen. Over die Rob akdao wordt gesproken, want vanavond is er een voormalig deelnemster in deze studio. En die luistert naar de naam... Banks Die is vanavond uh, een aantal nummers. Uh, die, uh, die gaan uh, we hier uh, laten horen. En Banks was vorig jaar de deelnemster in de eerste voorronde 2023. En uh, dat uh, was uh, met de voorronde waar ook High on Chai... Toen nog Chai geheten, uh, meedeed uh, Wellicht, als er weer een beetje ruimte is... Uh, zullen we die ook uh, misschien straks uh, voorbij laten komen. Is niet het enige, want we hebben straks ook nog een uh, gesprek met... Johan Molenaar van Vast Countenance. En waren het niet dat wij uh, iets met de uh, Volendanse Bands hebben, dus ook met uh, Vast Countenance. Maar uh, dan moet ik wel even de aantekening maken dat we de vorige keer er niets mee gedaan hebben. Heel eerlijk. En waarom? Dan moeten we ook heel eerlijk zijn. In de zin van, ja, dat was eigenlijk een tribute aan Leonard Cohen. Dus er stonden allemaal nummers uh, van uh, Leonard Cohen op. En zoals uh, jullie weten uh, zijn we heel zuinig met uh, covers. Dus het uh, eigen materiaal dat verdient hier de voorkeur. Dus dat was de reden waarom we vast countenance hebben overgeslagen. Maar goed, uh, vanavond zitten ze er wel in. En dat komt omdat ze dus nu eigen materiaal hebben. Ja, En dan gaat het natuurlijk hard. En er is misschien zelfs nog een mogelijkheid dat ze ook hier komen spelen. Dus uh, dat uh, zeggende uh, kunnen we dat... Uh, Misschien nog wel buiten Duimse dingen om te proberen af te spreken met Jan Molenaar. Je weet het niet. Uh, hij is niet de enige die we spreken vanavond. Want ook Kai Koopmans zit erin. En wie is dat? Dat is de frontman van Marathon. Die hele grote band. Inmiddels, uh, nou ja, het is inmiddels wel een uh, redelijk grote band aan het worden in het Underground Circuit. En zij gaan binnenkort uh, starten met een keldertoernay. En wat dat dan is, dat ga je straks allemaal horen hier. ...bij dit programma. Dus dat uh, is dan allemaal in het uur. En tussendoor zullen we natuurlijk ook uh, praten met uh, de gast van vanavond... Uh, ...die hier in de studio is. Want ja, er wordt natuurlijk ook gespeeld. Um, dit uh, is een beetje het uh, spoorboekje. Dan gaan we gewoon vrolijk verder met uh, iets wat we al maandag ook hebben laten horen. En dit is Anne. En zij was in hun vorig leven Anne van Drie. Maar ja, er zijn heel veel Anne's in Muziekland. Dus je moet je een beetje onderscheiden. Dus het is N met dubbel N geworden. En de single die ze heeft uitgebracht is dit nummer Break the spell was in misery was think blind Thought I needed you to survive Well, there was a lie Now I'm breaking loose I'm breaking out I break the spell beat Between you and I You had me, babe Now I can see right through you I'm not afraid Of leaving you De week zat ik even te luistervinken bij een van de collega's in Den Landen. Dat is op de zaterdagmiddag tussen 12.00 en 2.00. Dan luistervink ik altijd eventjes bij collega Willem de Waard op Radio Capelle. Met het programma Zwaardvis. En daar zat dit hele fijne puntje in. En dan heb ik het over de mox. En die komen hier uit de buurt. Want ze komen uit Nieuw-Vindem. Nou, is niet helemaal uit de buurt. Maar in de gemeente Haalem en Meer ligt dit natuurlijk. Um, vanavond, er is ook een aanleiding toe, want uh, vanavond uh, spelen ze uh, in de bovenzaal van Paradiso. En dat uh, heeft alles uh, te maken met het album uh, wat ze hebben uitgebracht. Dat album, dat heet even uit mijn hoofd, Do You Want To Good? Zoiets heet het uh, in ieder geval. En wat uh, kunnen mensen dan vanavond uh, verwachten? Want als we zo, uh, zo praten, dan is het inmiddels nu kwart over zeven en over een kwartier beginnen ze... Um, dat is een beetje uh, de inspiratie, dit heb je al gehoord. Een beetje uit de jaren 60, Vintage pop noem ik het dan maar eventjes. The Who, T-Rex, The Yardbirds en misschien zelfs ook nog wel een vleugje Beatles. Dus het zit er ook nog wel een beetje in. Um, het zijn dus fuzzy, krachtige, ritmische nummers. En ze zijn opgenomen met uitsluitend analoge apparatuur. Uh, ik heb ze wel eens uh, gesproken hier in deze uitzending. En uh, die jongens die uh, zeggen ook van... Je, je, je moet ons zo zien dat we eigenlijk in de DeLorean van, van Emmett Brown zijn gestapt. En teruggegaan naar de jaren 60. Als je dat wat zegt, dat is die film. Back to the future, moet je maar eens kijken. Drie delen uit de jaren 80. En het eh, draait dan eh, in de jaren 80 om 1985. Alleen in dit geval bij de Mox is het dan natuurlijk over de jaren 60. Nou, dat is een beetje de aanleiding om dit, uh, dit uh, nijver werkje van, uh, van de heren te laten horen. Nu is het uh, tijd voor iemand die uh, toch misschien wel... Um, ja, het grote publiek moet dat uh, wel een beetje weten. Want in, ik dacht in 2016 heeft zij The Voice Kids gewonnen. En dat is Esme Schreurs, zoals zij voluit heet. Maar ze maakt tegenwoordig onder de naam Esme haar debuut. En we hebben afgelopen maandag al een uh, single van haar uh, laten horen. De debuutsingle. De en die hoor je nu nog een keer. Reminiscing samen met w-o-n sinking deeper feels like your body too much they say time makes stronger but the fear keeps crawling up i'll run away from the things that made me so oh, oh, oh. i put the mask on but i know it's breaking my soul but I I'm ashamed of this fight, I put my ego to the side and now it's altered in the mic. Done trying to chase that euphoria. I'm about to go to war, my little warrior. See you caught up in a crossfire. Now my worries really warning ya. I'm warning you, I wanna love them. Honda by the possibilities that I can be the one to save them all. I need to talk, but I can't talk, all this flaws show the cars, tears falling on them photos now. Reminiscing to when we had them pure smiles, Insecure that was cured by the loved ones. Lost ones got us feeling so lost now. Let me tell you, I will fight for you, try for you, die for you. When a fall is too much weight, just to fly with you. So I look Look up in the constellations, watch you drifting. in Come for you just with a smile, yours it was taken But I I'ma try my best, no question I'll try But I don't know if that's enough I might I it, don't blame. Give it up this time I guess this is how life works hier eerder in de studio gehad. Deze Luc en Why can't I been friends? Nee, ik zeg het verkeerd. Why can't we be friends? Dat is eigenlijk de titel. Morgen komt die uit, die single. en Daarvoor hoor je eens mee met W en, en Reminishing. We proberen zo dadelijk Johan Molenaar van Vast Countenance aan de telefoon te krijgen. Want dat is het doel. Maar hij schijnt ergens een medewerkersavond te hebben. En dan moet hij zijn snoren een beetje drukken. Dus uh, dat wordt nog een beetje spannend. Maar we gaan het uh, proberen in ieder geval. Uh, dit heb ik afgelopen maandag ook al laten horen. Dit is uh, Mickey en Write White Letters. Write White Letters. Empty space. No room for me in it to make mistakes. No room for me in it to make them stay. Write wide letters. Empty space. No room for me in it to make mistakes. No room for me in it to make them stay. You could keep up your hasty way of life boy. you should know better That the free world ain't a show or performance That does play its tricks sometimes Were you blinded by opportunity Unfolding there for you In the right moment in time There are rules and regulations to live by You'll hit one day, we'll cross your pride. Where will you go from now? Your journey carries on. Stay yourself into a quiet stream for burning up. No troubles will arise By now you should know better That your overheated pace Will lead to burn marks Engraved in your mind Were you blinded by the chances laid Ik had de schuif dus al openstaan. Ja, dan krijg je dat, hè? Dan, uh, wat ik wel zeg, uh, kijk naar links, ik denk, oh, oh, dit gaat eten, <laughs> uh, Er zijn uh, soms wel eens van die foutjes uh, dat dat uh, gebeurt. Vast Countenance, en het uh, nummer dat heet uh, Burning Up. En we hebben ook uh, aan de telefoon Johan Molenaar van Vast Countenance. Goedenavond. Goedenavond, ja. Hi. Ja, hi. Um, want uh, jullie hebben uh, de release show al gedaan. Het uh, voor mij een bekend, uh, bekend gegeven, want ik uh, kom wel vaker in de in de Pius. Zo wordt hij in de volksmond toch genoemd, hè? Ja, de, de Pius 10, de PX. Ja. De, de tegenwoordig hè, noemen wij. Hem. Uh, maar het is van oudsher de Pius 10, hè? Ja. Dus, uh, ja. ja um, is dat een is dat een fijne zaal om in te spelen? Zeker als uh, voor jullie denk ik toch? Ja, dat is, wordt steeds fijner, hè. Dus, dus een aantal jaren geleden is, is er een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. En ja. dat is allemaal echt nu en dat is allemaal verbouwd, dus het is allemaal echt top. Dus het geluid is goed, en de akoestiek is goed. Nou, en het is natuurlijk een zaal waar je wat kleinere shows kan doen, maar ook wat groter. Ja. En ik neem aan dat jullie gewoon uh, de grotere uitvoering hebben gedaan. Wij hebben, wij hebben een redelijk grote show gedaan. Ja. Um, we hadden een show met, uh, met, met, uh, ook met zitplaatsen. Ja. Uh, en uh, ja, dus dan, dan heb je al snel wat, een, wat grotere zaal nodig. Dus, ja. Wat, wat voor sfeer was het eigenlijk uh, wat uh, betreft de release-show van de afgelopen zaterdag? Ja, het, het was voor ons echt een hele bijzondere avond. Want uh, naast dat we dus de nieuwe EP-release uh, ja, EP dus, uh, van Is live speelden, mm. uh, vieren we ook ons 25-jarig bestaan. Ja. En, uh, en dat deden we ook met uh, in totaal 18 muzikale vrienden. Ja. Uh, dus er waren allerlei uh, oud-bandleden, uh, mensen die een project hebben gedaan. Ja, die, waren, die deden allemaal mee. We uh, hebben allemaal gastrollen gevuld. Dus iedereen die we hebben gevraagd uh, wilde ook graag meedoen. Ja. Dus ja, dat was, dat was voor ons ook wel een beetje een trip door Memory Lane. Hè? Ja. Dus we begonnen echt met de nieuwe EP. En daarna hebben we ja, platen van onze eerdere albums gespeeld uh, en hebben we mooie covers gedaan. Hebben we hebben nog een, een korte set van onze Cohen-tour gedaan, uh, dus ja, het kwam allemaal voorbij. Ja, en, uh, ja mensen waren, waren heel enthousiast, gelukkig. Ja, um, je haalt het al aan, hè? De, de voor, het voorgaande werk was meer de tribute aan Leonard Cohen. Hoe is dat dan op een gegeven moment als hij dan toch weer eigen nummers gaat maken? Ja, nou ja, wij waren altijd gewoon een band die eigen muziek maakte, dus mm. daarvoor zijn we ook echt destijds begonnen. Ja. Uh, dus dat was wat wij deden, uh, we gingen platen maken en dan gingen we daarmee spelen. En, uh, dus eigenlijk, het, het co project was eigenlijk meer een, een, een uithangverlopen uitstapje, dus het was eigenlijk destijds de bedoeling om één show te doen, ook in de BX. Ja. En dat werd uiteindelijk een project van uh, bijna vijf jaar. Uh, waarin we in allerlei theaters uh, uh, hebben gespeeld. Um, dus dat was wel toen na die vijf jaar wel even een, weer een overgang. Hè? Uh, want we zaten zo erg in dat co project met ja. die grote band. En uh, toen dat eindigde, ja, toen was het wel de vraag: oké, okay, wat gaan we dan nu weer doen? Uh, maar we hadden gewoon ook nog wat, wat, wat ideetjes, wat demos liggen. En uh, die wilden we heel graag uh, gaan uitwerken. En uh, nou, er waren toen wat bandleden die. Uh, die toen stopte om uiteenlopende redenen uh, dus dat was ook weer even uh, een zoektocht om de band weer uh, uh, nou ja, een goede informatie rond te krijgen en uh, nou, dat hebben we natuurlijk gedaan dus uh, we hebben Sander iets erbij gevraagd en tegen uh, ook op Gitaar en toen zijn we begonnen uh, om die uh, de nieuwe nummers uit te werken ja. en daar zijn we eigenlijk al twee jaar geleden mee begonnen uh, ja, dan zijn we stap voor stap samen met, met, met, met, met Blanco, met Jan Witte, zijn we gaan werken in zijn studio. Ja, nou ja, uh, Blanco uh, die is hier ook uh, bij ons twee keer geweest. Hoe is dat ja. uh, om met hem uh, te werken? Um, um, nou, ja, Hij heeft wel een reputatie uh, hoog te houden, heb ik uh, me laten vertellen. In... Ah nee, ja. zeker. Ja. Ja, hij heeft onze vorige plaat hij ook uh, geproduceerd, die live plaat, die co -en plaat, die heeft hij ook uh, geproduceerd en gemixt. Ja hij heeft daar toen eigenlijk... Hè, hij, had, hij had gewoon twee shows opgenomen daar heeft hij toen... ja, uh, al bewaardige nummers van, uh, van Peter vaak. Uh, dus we wisten al wel dat hij, dat hij goed was, maar uh, ja, het was een verademing en, en, en Jan is naast producer is hij natuurlijk ook buitengewoon een goede muzikant ja. dus hij heeft ook uh, heel veel muzikale ideetjes en, en uh, ja, uh, Nee ook hoe je een nummer opbouwt. En, uh, dus dus hij, hij dacht heel erg heel erg actief mee met hoe we de nummers het beste konden gaan invullen. Dus dat was voor ons heel heel prettig. Ja. Uh, dat, uh, oh, oh, dat, dus hij heeft uh, mee, meelopen, denken, in, in dat opzicht. Hè? Want, ja. Uh, uh, maar ja, dat, dat is. Uh, maar uh, ja, klinkt daardoor de, de EP ook anders? Ja, ik denk het wel. Als je dat, als je dat vergelijkt met onze. Uh, vorige albums met, met eigen albums mm -hmm. uh, dan, dan zit er toch wel een wat, uh, ja, wat een stukje modernere touch in op sommige vlakken mm -hmm. uh, vind ik zelf uh, ja het gaat ook om opbouwen van nummers weet je uh, en, nou ja, kijk wij zijn we blijven natuurlijk vol folkrock bent en we hebben natuurlijk uh, nog steeds de violisten en muziek is veel geïnteresseerd op, op, op melodie en op samenzang. Ja. Dus die elementen zitten er nog steeds in. Uh, maar ja, we hebben daar wel geprobeerd om een wat moderner gevoel ook toe te voegen, zeg maar. Ja. Samen met Jan. Ja. Door middel van gitaarsounds, uh, door middel van ja, keuzes van uh, ja, gitaarpartijen, dat soort dingen. Ja, ja. Uh. Nou is het ook zo, want ik uh, zit uh, wel eens ook uh, smaag s'avonds uh, een beetje in te prikken bij uh, de collega's van uh, de lokale omroep Volendam-Edam. Ja, zover ja. gaat het er. Uh, en dan heb ik ook uh, begrepen dat er een, een soortement van tentoonstelling is. Of een ja, soortement van, uh, ja, ik, ik kan er niks anders van maken dan een tentoonstelling ja. in het Volendam Museum Met het andere geluid van Volendam. Uh, wordt daar ook aandacht besteed aan jullie uh, muziek? zeker dat, dat staat zelfs heel ja, je, hebt, je hebt een tentoonstelling over de Palingsound, hè zoals dat uh, ja de echte Palingsound is dus de President de cats en Jan Smitsens volgens ja ja ja daarnaast zit dus een divisie met het andere geluid ja nou, en daar worden bands zoals Alaska en Dendela en, en en ook wij worden daar dan uh, uh, ja, nou ja onze albums zijn daar worden er allemaal ja. tentoongesteld dus, ja uh, ik, en, het dus, doet het er hangen alle, alle... ja ja, maak het af. Op, want die, die hangen daar dus, dus, dus uh, daar zijn we ook wel trots op hoor. Ja, dat geloof ik wel. Uh, maar merk je, uh, want uh, ik heb meer uh, Volendamse muzikanten uit van het andere geluid, om het even zo te zeggen. Uh, ja? Jacob die Edward hebben we wel eens gehad. Ik heb Saai uh, Hollywood uh, gehad, Lorem Ipsum uh, hier over de, over de grond gehad. Ja? Jacob die Edward, noem ze maar op. Uh, maar uh, merk je dat het toch uh, een, een soort van stroming, beweging is, uh, waardoor het wat meer uh, naar de oppervlakte aan het uh, komen is? En dat ze in dan denken van, goh, er is toch ook wel degelijk een ander geluid aan de gang uh, in ons dorp? Nee, zeker. Nee, dat, dat, kijk, die interesse is er altijd al wel, hoor. Maar uh, als ik nou kijk naar onze show nu, hè, ja. toch, ja, een show met, met veelal eigen muziek. Nou ja, daar komen we toch zo'n 200 mensen op af. Ja. Uh, uh, nou, dat, dat, daar zijn wij dan eigenlijk heel, heel blij mee, weet je? Dus dat is toch een goede zaal. Ja. Uh, je, ziet ook, je ziet het ook wel in onze, uh, onze streams, er is wel interesse in, in de muziek. En je ziet het ook bij andere artiesten, hè? Dus uh, uh, ja, voorheen Alaska, nu ook weer natuurlijk Frank uh, Bond met zijn nieuwe project. Ja. Uh, ja, uh, daar komen, is daar interesse in en komen daar mensen op af. En, uh, uh, ja, dus dat, en dat komt ook natuurlijk. Ja, de muzikanten zijn, ook, die zijn al lang bezig en die worden steeds beter en beter. Hè. Kijk maar naar Paul Bond, ja. Ja, de, uh, ja die heeft met een hele Wat een was het? Gemaakt, dus. Ja, die heeft met een, bijna een hele orkest op het podium daar gestaan, kan ja. ik me nog herinneren, in ja. oktober. Ja. Dus ja. de dus, uh, dus, dus kwaliteit van die muziek gaat ook steeds weer omhoog. Ja. En dat, uh, ja, dat, wordt, dat wordt dan ook wel in de media opgepikt. Ja. In van ja. Dus daar komt ook wel. De interesse groeit ook wel. Ja. Dat is wel heel mooi. Um, dan weer even terug naar jullie uh, verhaal. Want uh, de EP is dan uit. 25. Um, is het uh, ook misschien zo dat er misschien iets meer uh, gaat komen? Want je hebt het al uh, gezegd dat, uh, dat uh, jullie bezig waren met best wel wat nummers. Liggen er nog een aantal nummers op de plank? Ja, nee, er liggen altijd nog wel wat ideetjes op de plank. Uh, <laughs> maar op dit moment. Ja, weet je, we zijn nu. Niet we hebben dit natuurlijk afgerond. Dus we zijn nu nog even in de fase dat we nu uh, wat leuke shows willen gaan uh, doen. Mm -hmm. uh, lekker gaan spelen met de nieuwe muziek. Dus uh, We gaan onder andere op kaaspop spelen in Edam festival. Ja. Uh, en we zijn nog bezig met een andere uh, festivaletjes om dat nog te regelen. Uh, dus dat is even nu stap 1. Kijk, het opnameproces is ook wel intensief. Hè? En, dus als je klaar bent, moet je er ook even van genieten. En even gewoon lekker, lekker gaan spelen. Dus dat is nu even uh, voor de aankomende tijd de periode. Ja. om wat leuke shows gaan plannen. En uh, uh, ja, op die manier. En, en, en, en daar waar we kunnen de, de nieuwe EP gaan promoten. Oké. Okay. Um, ja. Nou ja, um, we, hebben, we hebben al net iets uh, laten horen. Burning Up. Um, yep. Ja. Uh, brand New Day is uh, de volgende. Die, uh, die we hier... ja. Kan je er iets over vertellen? Wat het een beetje inhoudt? Uh, nou ja, Brand New Day, dat is een, een, een, eigenlijk een kort verhaal, hè? Uh, Waarbij, uh, ja, er is een meningsverschil tussen een, een, een, nou ja, een tweetal mensen. Is het een stel of is het, is het een vrienden, Waarbij de ene de ander eigenlijk uh, adresseert van, hé, hey, uh, probeer, eens, probeer, eens probeer eens naar het probleem vanuit onze visie te kijken. En uh, uh, het is allemaal niet zo erg als jij denkt. Dan zo een beetje even kort, kort het idee van het nummer zeg maar. Ja, uh, klinkt een beetje optimistisch en positief als ik het zo hoor. Ja, ja in, in principe wel. Gewoon dus ja. we kop op en uh, uh, er is meer dan dit. Ja. Uh, nog één ding. Waar zijn, waar zijn jullie te vinden op het uh, wereldwijde web? Uh, wij hebben onze eigen website www.verskantins.nl uh, Daar kan je ons vinden. Uh, ja, we hebben ook gewoon een Facebookpagina waar, waar we altijd uh, veel delen. Hmm. Uh, en, en al onze muziek is ook gewoon te vinden op alle digitale platformen hè? ook onze vorige albums oké okay. uh, dan gaan we uh, laten horen hier is uh, Brand New Day van Fast Countdown You better put your energy in things that are about today is this how you really feel or just what you're supposed to say can you please try to explain There is nowhere inside Eyes are getting heavy, senses getting down, things are gonna be a fight because... I think it is a felony to be so convinced that you're right. komt hij uit, deze single van Joyce Martens? As Long As You Need Me heet dit single ik had hier ergens een topje, zie je dat is dan weer ergens, weer ergens af gedonderd en daarvoor hoorde je Fast countenance met Brand New Day ik zei al, dit komt morgen uit en ik heb nog meer, zo direct eerst deze van David Roker en dat nummer dat heet The Sound Down my spine Defeating as a soldier In the war That is my mind And there's a stranger Knocking at my door They offer me a fix For every pore But I still hear the echoes While I'm waiting For you And Well, there is water het groen licht is gegeven om de Engelstalige versie te laten horen. Want afgelopen maandag heb ik single Jocht en dan de Friese versie laten horen. Maar de Meadow mag morgen deze single ook begroeten. Want morgen komt dan die Engelse versie die je net hebt gehoord, die komt dan uit Morning Light heet hij, En ik kan je vertellen, Elske, die een onderdeel is van de Meadow, die werkt op dit moment... Schijnbaar ook samen met een andere bekende die wij hier ook veelvuldig hebben laten horen. Namelijk de heer Newland. Ja, dat krijg je ervan als je op een gegeven moment je ingangen een beetje kent. Uh, maar die, uh, de, die twee die zijn bezig om iets in elkaar te zetten. En hoe dat eruit uh, gaat zien, uh, ja, daar uh, houdt Alex een klein beetje de kaarten mee tegen de borst. Dus dat is een beetje uh, wat er nog meer speelt met... De frontvrouw die je net uh, hebt uh, kunnen horen van de Meadow. En dat is Elske van der Greft. Zo heet zij geloof ik voluit. Daarvoor hoorde je David Roker met de uh, Sound. En we gaan er nog eentje draaien tot aan het nieuws van 8 uur. Eigenlijk ook best wel een bekende band die we hier veelvuldig al hebben laten horen. En dat zijn de Stone Souls. Die komen uit de buurt van Zevenaar. Americana uit het Gelderse Landschap, want uh, dat, dat kun je wel rustig zeggen. Uh, Zevenaar is een beetje plat als, uh, als het maar zijn kan. En die uh, hebben dus ook een single uitgebracht. En het nummer heet Angel Dust. The blistering sandstone's been reaching for days now. The status quo. The skin is to the bones. I'm gripping on I need this again Don't say it will pass If you can't tell me when I don't care Where you're going to I'll be next to you Jagged thoughts Dancing around Whispering voices Pulling me down Over and over and over What you gonna do when it comes for you? The way you fed just kind of blew my mind. The angels leave nothing but dust behind. I don't know what you're trying to find. It will never taste as good as the first time. The dust is settled clear now but the shelter we've built doesn't make a home lying and loading and lying again drag me through hell for a bliss heaven